<laughs> vanavond, nee vanavond. Dit is uh, Lars hier op uh, Global Voices. Op funnyvoicesvideo.com En dit uh, is de uh, 24e oktober. En het is echt uh, interessant. Hè? We hebben zo veel van deze, deze zaken hier in de gebeurtenissen gehad in de, in de geleden. Er is iets hier in dit uh, well, land, zou ik zeggen. De, bij de naam van Sinterklaas. Nu, normaal is er een kinderfest op de 5e of zesde december, ja, maar de, daar hebben ze echt iets interessantes hier. Moet je moet je, je voorstellen in de, in de uh, 23ste uh, zijn we hier? 21ste eeuw? Ik ben 200 jaar uh, voor mijn tijd. Uh, hebben we hier um, een, uh, is een uh, um, nou, traditie van uh, een prentenboekje. Uh, uh, met de naam Sint-Nicolaas en zijn knecht. Nu, dit was een man uh, die heeft geleefd uh, in het zuidoosten. Ik weet niet uh, precies in welk land. Maar uh, hij heeft. Uh, en uh, zo gaat het in de Duitse geschiedenis, in de uh, ja, uh, uh, tradition. Dat, uh, dat hij uh, armen geholpen had. Nu, in uh, Nederland heeft hij zijn knecht. Uh, dat is een boek van uh, 1850. Hm? Interessant. Uh, en dat uh, wordt geschreven door Jan Schenkman. Of uh, meer of minder getekend. Of geschilderd, zou ik zeggen. Ik heb uh, heel lang in, in België gewerkt, uh, vorige week. En uh, daar was het zo dat hij uh, oh, een knecht had. Hm? En die is uh, bij de naam, uh, en ik hoop dat ik dat rechtelijk uh, weergeef, wat is zijn naam? Piet. Een zwarte man. Nu, uh, nu kan je geen zwarte man deze mensen uh, hebben spelen. Dat is altijd een, een witte man met, uh, met heel veel uh, carbon black in hans uh, gezicht. En uh, dat is echt veel... We praten over hier in Nederland, wat, wat zullen ze met deze traditie maken? Ja, ze existeert niet zo lang, 150 jaar of 163 jaar, zo die zaken zeggen, tijdens, uh, ja, tijdens de Europese Revolutie, tijdens uh, 30 jaar oorlogen, tijdens de eerste tweede, en tweede Wereldoorlogen en sinds dan even meer en meer, meer. En dan komt er in een grote stoomboot, komt Sinterklaas met Hans uh, Zwarte Knecht. Uh, op land. Uh, ja, of course. Uh, uh, Nederland is uh, eh, een vlakke land met heel veel water. Daar moet je van de, van de water komen. Interessant. Het is misschien niet entirely verstaatbaar voor voor landen, Maar zeg maar wat je denkt. So, je kan me bellen. We zijn ook op uh, Facebook in de chatroom of op findingversusvideo.com. Dan kunnen we erover praten. In de tussentijd kunnen we hier uh, nog een beetje muziek voor je spelen. De eerste die ik heb is een ne-taxi. Het is ook van de, van de opstand. Die waren uh, denk ik drie maanden geleden of zo. Eén of drie maanden geleden dat uh, we hier een uh, grote opstand hadden in, uh, in die taxiplaats in Istanbul en uh, het is niet direct uh, als een resultaat van deze van deze, van deze klachten uh, van de mensen tegen de, de government maar het is van dezelfde regio, van dezelfde plaats, een kleine plaats in uh, in Istanbul. En gezondheid Jeroen! Anyway, hier zijn Jeroen, Lars en Kat Doek voor u op radio. Duk. Dan we direct verder met een beetje rustig muziek van Metallica. Je hebt van Aha. En daar heb ik in de tussentijd nog een beetje meer uh, gevonden. V voor u uh, hier. Uh, is, uh, ik, kan, ik speel een beetje in de achtergrond Germain Tafer. Dat is een sonata per apa. Echt een leuke muziek. Goede uh, harpmuziek. Als je toch wil zien, is uh, Germaine uh, TV. Maar Emmy, anyway, heb je nog uh, iets gevonden? Nee, Sinterklaas, uh, daar hebben we het hier uh, vandaag over. Is een uh, traditie. De gaan van de Nicolas van Mura. Is, uh, Mura is uh, in de geburt van uh, Patara. Ja, in de Turkije, daar hebben we eigenlijk bezocht. Ik heb niet gewusst dat er Sinterklaas was, maar ja, misschien was hij iets uh, in de 16e eeuw. En er is een. Uh, Lucie, een. Ja, uh, Trakien en de Lusien, uh, in de Turkije. In de buurt van. Uh, wat was haar naam? Nou. Dan nou, moet ik even kijken. Heb ja, ik direct voor u. In de buurt van Antalya, precies. Uh, als je van Antalya naar Fethiye rijdt, kom je bij, bij Kimmer. Uh, Kimmer is uh, een, een naam voor uh, gordeltje. Ja. En, geef je het misschien uh, 33 uh, uh, games in uh, Turkije. Dan gaat het weer naar, naar Tekirova, Chirali, Makiven, Kumluka, Finike, Yezuluyi, Jort, Demre, Kas, Eschen. En nog een keer nog een keer. en nog een keer En dan ben je in Fethiye. En dan ben je direct voorbij geraid. Het is echt een, een, mooie, een mooie omgeving. Sorry. <laughs> Ik word beter. Ik moet beter. Dat is mijn Belgische invloed. Dat is alleen maar mijn Belgische invloed. Als u niets verstaat, <laughs> schief het altijd op die Belgers. Anyway, um, uh, deze mens, uh, Nicolas, uh, stierf op de 6 september... 342. Um, naar de, nadat die uh, moslims Turkije overgenomen hadden in de. 10e eeuw of 11e eeuw hebben ze die alle, alle. hoe zeggen ze? Staffelijke resten. Huh? Die, die knoken. Uh, die bots. Uh, van de mens. Uh, weggenomen en naar Bari gebracht. Bari is een, een heel criminele stad in Italië. Vandaag in het zuiden van Italië. Anyway. En uh, later botteer uh, voor een heilige. ...gemaakt in, uh, in de heilige Romsche Rijk van de Duitse Nation. En dat was dan zo in de omgeving van de 13e u. En daar komt dan ook de naamsdag voor deze mens. Maar hij was echt uh, veel ouder. En er zijn zo verschillende ideeën hoe dat komt dat hij nu zo beroemd is. Was uh, tijdens een uh, mirakelspeel. Het um, was uh, voor, voor uh, kinderen. Uh, heel lang geleden in de 13e tot uh, 16 uur. was een uh, beloning uh, voor eifige leerlingen en de vermaande leuke leerlingen. <laughs> so, goede mensen die kregen een chocolade. Die slechte, die kregen uh, lucht. Harde lucht. En dan uh, tussen de, de begin van de 6 december denk ik tot de 28 december uh, heeft ook een naam hier in uh, Nederland uh, onhozele uh, kinderen uh, van de voedsel en geschenken voorzien. Uh. Andere uh, kinderen kregen ook geld. Uh, ik kan me herinneren, als een kind uh, had ik ook, uh, was ik ook bij zo'n festje. Uh, dat was uh, Sinterklaas, maar zonder Piet. Geen... Uh, geen uh, Aangemaalde man. Alleen maar één, uh, één man. En in Duitsland is dat de 11 of de 12 december, denk ik. Ik uh, kan me niet uh, precies herinneren, maar ik denk dat was de 12 december. En uh, dan kreeg je altijd chocolade of zo. En, uh, maar uh, waren er waren nog kinderen die, die hier geld of zo kregen. Precies die. En uh, dat was in de... In de als hij geleefd had in de Sinterklaas, Nicolaas van Mura was het uh, meestal uh, geld en uh, voeding voor die arme mensen. In hm? uh, 1400 iets uh, was er sprake van de uh, leden van konink, klaaskoek en tart aan de kinderen. En uh, daarvan dan denk ik komt ook een... Uh, die traditie dat je hier in Nederland altijd deze... Klaaskoekjes uh, bakt en die honiek-tartjes maakt. Het is echt, uh, echt een lekkere zaak, moet ik zeggen. Die zijn uh, leuk te eten. Als je sterk, sterk gewurst, ja, strongly flavored, zoete zaken veel van houdt, dan uh, is deze tijd een goed tijd. Huh? Sinterklaas, anyway, we zijn steeds nog hier op uh, Global Voices. En we luisteren even naar heel leuke muziek van Gemin Defer. Een beetje rossige muziek. Dan gaan we direct verder uh, met iets moderner. Dit is van uh, Brushfire Fairy Tales en Inaudible Melodies. tones help to notice nothing but the zone of visual relevancy Demanding refunds for the things they've seen I wish they could believe in all the things And never made the screen and just slow down necessarily trying to say that he minds it, but someone plays it, tricks on that kid. And he's not necessarily trying to say, I can't be trusted yet, but someone plays it, tricks on that kid. In certain situations, scream for deviations, but somehow we always get stuck in the middle of this and that, and man, he should try less. Every time he's rejected, many he loses affection. But don't we all, don't we just gotta give a little time? Maybe I'll give up the call instead of making him come. <laughs> What a terrible thing for you to Stoo oh, What a terrible thing for you to say. En wat hiero naar toe los, is muziek van, wat is het naam? Jack Johnson. Is van, uh, ik denk, nou, uh, Nieuw-Zeeland nah, of Australië, ik weet het niet precies. Correct me if I'm wrong, send me a uh, text, uh, go to our chat, on funnymarsradio.com. Kan je direct mee met me praten, of van uh, Facebook, Twitter, uh, en al die andere die zaken die we verbrachten deze dagen. We luisteren nog een beetje naar hem in de achtergrond. En in de tussentijd vertel ik u nog iets meer over uh, wat ik hier gevonden heb. Zwarte Pieter, heb ik niet gedacht. Hij is ook een Schwarze Peter. Is een uh, kartspel. Uh, daar heb je altijd een, een kart die je niet wil hebben. Is uh, een relatie hiervan. En, uh, was uh, in de beginning alleen maar een, een diener of uh, collega van de. Sinterklaas. Maar sinds. Uh, de. tweede helft van de 20e eeuw. komt daar in de discussie af. Omdat hij altijd zwart is en dan, uh, als een knecht. was er een racistische bijklang. En. Uh, dus die, die hauskleur en die sociale positie als een knecht, niet als uh, chef. was echt een aanleiding. En dat in. Er was niet altijd. Het was altijd een knecht of een uh, assistentie. Maar alleen in 1850 heeft hij uh, door Jan Schenkman. Schenkman, sorry. Een. Zwarte kleur gekregen. Dat omdat dat uh, in deze jaren die gebeurd was. En dat was de eerste druk van de printingboek in. Het is een uh, zwarte jongen met een uh, gekleerde page -tage. En dan wordt speter ook uh, overgenomen in uh, wat ik denk een van de scheusslisten, een van de werkelijk dreckigste boeken uh, die kinderen kon geven. De Heinrich Hofmanns Struvelpeter. Ja, en ik had gedacht dat was een Duitse man van de naam Heinrich Hoffmann, maar uh, Sturvelpeter. Uh, wat ze toch heel erg Nederlands aan, maar anyway. En daar heb je ook uh, in de Strobel heb je ook een zwarte jongen Door een figuur Nicolaas uh, getekend, geschilderd. Echt, echt, uh, slechtens boek voor kinderen, de zwarte Peter. De, sorry, de Struppeter. Grauwzaam. Ja. Anyway, ik denk dat is die tijd, uh, 1850 uh, tot 1900, uh, waar hij echt uh, slechte boeken, uh, vele slechte boeken, uh, ook vele slechte manieren heeft uh, ingevoerd op de wereld. Huh? Anyway, andere mensen hebben er ook nog ingevoerd, uh, bijvoorbeeld in de uh, tijdschrift Timotheus. Was er nog ging het over een gewezen slavenbezitter. Bezitter. Een edele voorname van een oude man met witte haren, die zich op zijn ziekbed verzoent met zijn bediende. De zoon van een van zijn ex-slaven en oproept tot afschaffing van de slavernij. Er zijn nog andere mensen die dat proberen hebben te beïnvloeden in boeken. In deze tijd. Stel me nu wat je denkt. Maar hier zijn echt een grote traditie. Hebben, och, we hebben ook verschillende uh, Nederlandse mensen overal die wel hebben uh, verzocht, gezocht, uh, sorry, in te voegen in, de, in andere tradities. Bijvoorbeeld, we hebben nu Halloween uh, niet alleen maar in uh, Amerika, maar ook hier in Europa meer en meer. En, uh, uh, wat is the naam? De Green Festival. St. Perry's Day. Right, er is nog een, een heilige. St. Patrick, daar heb je ook die Ierlander. We <laughs> hebben dat ingevoerd over de wereld. Daar heb je altijd een uh, groen vest, met groene haren, groene bier. En groene kledingen. En dit uh, hebben we gedacht, maar met uh, Zwarte Pieter heb het niet uh, geklapt. Bijvoorbeeld in uh, de Vancouver hebben uh, we. <laughs> En uh, alleen maar in 2011, net zo lang geleden, hebben ze verzocht de, de Sinterklaaswaarder in New Westminster in de zuidoosten van Vancouver in te voeren. En uh, wordt zo voort afgeblazen na verhitte discussies over het uh, vermeerde racistische karakter van het waterbeet. Uh, als je nog niet in Vancouver water je, is echt uh, heel veel waarde erop gelegd dat alle mensen het is echt stand hebben en er uh, wordt echt veel over gepraat, en het is echt, uh, echt uh, een mooie omgeving. Anyway, ik speel een beetje meer muziek voor u. Wat u uh, op dit moment is Flake van Drake Johnson. Maar dat weet ik niet, dus ik heb er nog iets uh, nieuws. Veel plezier hierbij Global voices of Funny Video times. Before you walk away and don't walk away, yet. there's some uh, more music coming here on oh, radio.com and global voices and another nice song for your ears. Je zult er misschien niet bij stilstaan, maar elke dag verdient een handjevol handelaars op. Echt leuk met deze dus op die eind. Het raakt me altijd niet iets te doen, nee, niet binnen te schakelen. Echt leuke muziek. Hier nog een beetje meer. Voor uw oren en herzen. Nog een beetje leuke muziek hier in de laatste 10 minuten in de uh, Sinterklaas editie van Global Voices. En daar doen we nog een beetje mee. There we go. Tijd te dansen op findingvs.video.com Where the worst is best, tree, love may be something that will see us. Your age has kept us waiting What does it matter Even in a queue Happiness is me and you There may be days when you discover I'm not the man you think Happiness is me and you. Happiness is me and you. Yeah, thank you all. Okay, happiness is me and you. I hope you all have happiness tonight. <laughs> Wasn't that a nice inflection on my voice here on FindingWhat'sRadio.com. I ain't nothing but this show for one hour per week. Hope you're are listening, having fun, you're having a great time here on the chat, on Facebook, on funnyweightsradio.com, and I will, of course, later on, put the show on www.archive.org for all of you to read, well, listen to, I should say. You can read it, too, if you want to. I may prescribe it at some point. Anyway, some music coming up, in this case a little bit of uh, Sovelo And I'm gonna let this play out to the end a little bit of electronic music here at the end of the City Class Edition 2013 I wonder what people think when they hear this in 2013 anyway of Global Voices funnyvoicesradio.com it was my pleasure and pl privilege my pleasure and privilege <laughs> to contact you through today's show I had a great time. I hope you had it too. Hope you will listen to me again next week and hear the last 13-ish minutes of this nice electronica. Good morning, America. I should say good afternoon, America. Good morning, Asia and sleep tight, Europe. I'll see you all next week.